Meer wegen leiden tot minder files. Het verkeer op snelwegen stond in de eerste vier maanden van het jaar minder vaak vast dan vorig jaar, terwijl het aantal auto's en vrachtwagens niet is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat, die minister Schult van Hagen vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Belangrijkste oorzaak is vooral de aanleg van nieuwe wegen en de verbreding van bestaande wegen. Verbetering is vooral bij de A4 ter hoogte van Leiderdorp, de A74 tussen Venlo en Kaldenkeertje en de A2 bij Utrecht ter hoogte van de Rijntunnel. De politie gaat minder controleren op fietsen zonder licht, mobiel bellen in de auto en het dragen van de gordel.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 De helft van de Nederlandse huishoudens heeft naast een hypotheek nog een lening. Drie jaar geleden was het nog ruim een derde. blijkt uit onderzoek Geldzaken in de Praktijk van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibut vindt het toenemend aantal leningen verontrustend en zegt dat de leencultuur is doorgeslagen. Spoorbeheerder ProRail is niet enthousiast over eventuele samenvoeging met NS. Grote structuurwijzigingen staan niet bovenaan onze agenda, zegt ProRail. Wel wil het bedrijf nadenken over suggesties die leiden tot een beter product voor de reiziger. De topman van NS, Meerstad, vindt dat er een onderzoek moet komen naar de splitsing. Die heeft volgens hem negatieve gevolgen, omdat mensen van NS bijvoorbeeld niet meer aan kapotte wissels mogen komen. Vakbond FNV Spoor vindt dat NS en ProRail onder één bestuur moeten komen. Er moet één baas zijn op het spoor, want het gaat mis als er storingen zijn, zegt de FNV. Dat het weer nog bewolkt en plaatselijk wat lichte regen. In de middag van het noordwesten uit vaker zon. Maar er blijft kans op een bui. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Awb verkeersinformatie. Files op de A9, elk maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Batouverdorp, 6 kilometer. A20, hoek van Holland Gouda, bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En op de randweg van Eindhoven, de N2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 Goedemorgen. Politie gaat minder gericht controleren op fietsen zonder licht... of niet hands-free bellen in de auto. U hoort zo de reactie van de AWB. De tattoo killers komen vandaag voor de rechter... en er wordt vandaag op het hoogste diplomatieke niveau gepraat over Syrië. Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse collega François Hollande... ontmoeten elkaar namelijk vanmiddag in Parijs. Dat wordt een pikante ontmoeting, want Hollande wil dat er stevig wordt ingegrepen in Syrië... terwijl Poetin juist elke vorm van inmenging in Syrië tegenhoudt. We over praten met onze correspondenten in Moskou en in Parijs. ja en uh, Ron, om met jou te beginnen, ronlinker, uh, ja. wat denkt Hollande bij Poetin te kunnen bereiken? Ja, Hollande heeft uiteraard ook het nieuws gevolgd de afgelopen dagen. Hè, toen hij op televisie zei dat hij een militair ingrijpen niet langer uitsluit. En toen kwamen de Russen meteen met de reactie dat daar geen sprake van kan zijn. Dus hier is de gedachte. Poetin laat zich niet overtuigen door de argumenten van het Westen. En zelfs het bloedbad in Hula heeft daarin zo te zien weinig verandering gebracht. De enige hoop hier in Parijs is misschien wel dat Poetin van gedachten verandert. Als hij tot inzicht kan worden gebracht dat het regime van Assad dat conflict uiteindelijk niet zal overleven. En dat de Russische militairen en economische belangen in Syrië op een andere manier zullen moeten worden beschermd. Als Hollande Poetin daarvan kan overtuigen, dan valt er misschien iets te bereiken. Dus dat zal de inzet zijn vanavond van de Fransen bij dat diner. Kies je hekster in Moskou. Uh, valt Poetin te overtuigen? Nou, hij valt niet te overtuigen waar het gaat om uh, verdere sancties of ingrijpen in Syrië. En het klopt uh, dat de strategie die ze in Frankrijk dan blijkbaar hebben gedacht... wellicht de enige is om de Russen ervan te overtuigen dat ze hun steun aan Assad moeten gaan intrekken. Rusland heeft inderdaad hele grote wapenbelangen in uh, Syrië. Het land is een van de grootste exporteurs van Russische wapens. Die wapenleveranties gaan overigens nog steeds door. En het zou natuurlijk kunnen dat als Poetin tot het inzicht komt dat de belangen beter vertegenwoordigd worden de Russische belangen... door iemand anders dan Assad, dat hij dan te vermurven zal zijn. Tegelijkertijd denk ik niet dat hij die eer aan François Hollande zal gunnen. Dus wat dat betreft zullen de diplomatieke gaven van Hollande... vanavond flink op de proef gesteld worden, schat ik in. Ja, dus het zit hem niet in de gruwelijke verhalen die uit Syrië komen. Dat zal de Russen uiteindelijk niet doen, uh, uh, een andere, op andere gedachten doen brengen. Nee, hoe hard het ook klinkt, uh, dat is uh, niet het punt waar de Russen uiteindelijk eventueel op zouden kunnen veranderen van gedachten. Dat zullen toch eerder uh, die zakelijke belangen zijn. Tegelijkertijd uh, houden de Russen ook vast aan hun bekende strategie van non-interventie. Dat is een politiek uh, argument dat de Russen steeds gebruiken. Ze vinden dat buitenlandse mogelijkheden uh, geen uh, bemoeienis moeten hebben met, uh, met, met wat er in Syrië aan de hand is. Is. En dat willen ze ook niet dat dat in Rusland gebeurt. Dus dat willen ze ook niet in andere landen, waaronder Syrië. De Syriërs die moeten het zelf oplossen. Uh, buitenlandse mogelijkheden moeten geen partij worden in een burgeroorlog. En daarom uh, blijven de Russen maar aandringen op uitvoering van het plan Annan, Hoewel dat inmiddels meer dood dan levend lijkt natuurlijk. Ja Ron, uh, ja, je hoort het, Holland maakt weinig kans natuurlijk bij Poetin. En daardoor uh, zal binnen de Veiligheidsraad geen unanimiteit zijn over te nemen stappen tegen het Syrisch regime. Is het mogelijk dat Frankrijk samen misschien met andere landen buiten de VN om acties zal ondernemen? Nee, op dit moment ondenkbaar. Kijk, de voorwaarde voor een eventueel militair ingrijp is voor Hollande. Maar één ding, het groene licht van de Veiligheidsraad. En daar heeft hij dus uh, min of meer de goedkeuring nodig... van de Russen als permanent lid van die Veiligheidsraad. Uh, maar we moeten het ook niet te veel nadruk geven. Kijk, de Fransen blijven hopen dat de diplomatie uiteindelijk zal winnen. Dat de assad clan de aftocht zal blazen. Uiteindelijk uitwijk naar een ander land. En dat Syrië dan democratische verkiezingen kan organiseren. Zoals al die andere landen bij de Arabische lente. Maar eerst moet Assad weg. Iemand moet Assad die boodschap meegeven dat, er een, dat het afgelopen is... maar dat er ook een uitweg is. Een ander scenario dan bijvoorbeeld uh, Gaddafi. Wie kan dat beter aan de Assads uitleggen dan een bondgenoot, een vriend? Wie beter dan Vladimir Poetin? Ron Linker vanuit Parijs en Kiesje Hekster vanuit Moskou... hoorde u over het bezoek van president Poetin aan president Hollande. Over een uur begint in de extra beveiligde rechtbank de bunker in Amsterdam het proces tegen de Tattoo Killers. Een illustere bijnaam voor een bijna even illuster gezelschap. Justitie denkt dat de leden van de Tattoo Killers een professionele groep huurmoordenaars is. Justitie specialist van de NOS, Ilan Sluis, volgt die zaak al een tijdje, is ook bij de bunker vandaag. Uh, Ilan, ja, een doodsescader met de bijnaam Tattoo Killers, dat klinkt als een Amerikaanse misdaadfilm. Is het realiteit eigenlijk? Ja, dat klopt wel zo'n beetje hoor, want uh, tenminste als je justitie mag geloven. Het gaat volgens justitie om een groep uh, beroepshuurmoordenaars. Uh, die allemaal een tatoeage van een groot Chinees teken op hun rug hebben. Het teken zou iets betekenen als weesdaadkrachtig. En uh, justitie denkt dat ze uh, een aantal liquidaties in het criminele milieu hebben gepleegd. Nou, welke? Uh, nou, Bijvoorbeeld een geruchtmakende dubbele moord bij een pannenkoekenhuis langs de A4 bij Leidendorp. Uh, maar justitie denkt ook bijvoorbeeld dat ze te maken hebben met de moord op een van de leden van de eigen bende. Uh, zijn lichaam werd gevonden bij uh, Hoek van Holland uh, in 2009. Uh, nou ja, die onderzoeken lopen verder nog. Daar staan ze niet voor terecht vandaag. Uh, vandaag staan ze terecht voor een poging tot liquidatie, ook in 2009. Eigenlijk een half jaar nadat het lichaam van een van de eigen bendeleden was gevonden. Uh, en dat was in uh, Amsterdam slotenvaart in 2009. Uh, het slachtoffer zat daar in zijn auto. En de tattoo killers zouden in een zwarte golf voorbij zijn gereden en hem onder vuur hebben genomen. En de man heeft het ten nauwe nood overleefd. We hebben het hier dus over een groep echte zware jongens. Uh, ja, inderdaad ja. En, uh, en zeker als je ook nog weet dat uh, een Amsterdamse officier van justitie tijdenlang, maandenlang heel zwaar is bewaakt. Zij en haar familie, ze hebben ook een tijd lang in het buitenland doorgebracht. Omdat zij onderzoek deed naar die liquidatiepoging in Amsterdam Slotervaart. Uh, en zij dus bedreigd werd vanuit de groep van de tattoo killers, zegt justitie. Ze is uiteindelijk ook van de zaak afgehaald. En uh, het landelijk pakket en de nationale recherche hebben het onderzoek overgenomen. En hebben ze de hele bende ja, de, nu te pakken? Zware jongens dus. Ja, hebben ze de hele bende nu te pakken? Nou ja, één is dus dood uh, en er is er nog één voortvluchtig en er zitten er drie vandaag in de rechtszaal, maar of ze ze allemaal hebben blijft nog altijd een beetje de vraag. De recherche heeft namelijk nog intensief gezocht uh, naar andere groepsleden in de gevangenis. Uh, rechercheurs hebben daar uh, administratie bekeken, mappen met foto's, allemaal op zoek naar die ruggen met die tattoos uh, en personeel heeft op een gegeven moment ook een instructie gekregen om uh, onopvallend te letten op die tatoeages, bijvoorbeeld bij uh, visitaties na bezoek en, en, en dat soort zaken, om te kijken of er nog meer van die, uh, van die bandleden rondlopen. Ja, maar ze hebben dus nog ja. niks gevonden? Nee, nee, dat heeft voor zover ik weet verder niks opgeleverd. Maar het is ook alweer een actie waarvan je denkt... ...ja, die past ook wel precies weer in een Amerikaanse misdaadfilm. Uh, Elan Sluis volgt vandaag die zaken tegen de tattoo killers... ...voor de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam. KPN verkoopt de Duitse mobiele prijsvechter E+. Het telecombedrijf wil hiermee voorkomen dat het in handen valt van de Mexicaanse multimiljardair Carlos Slim. Slim deed begin mei een bot op een deel van KPN. Volgens topman Eelco Blok is de prijs die Slim biedt veel te laag. Wij hebben besloten om onze aandeelhouders aan te geven dat ze geen actie moeten nemen op het bot van 8 euro. Wat we van Amerika Mobile uh, hebben gehoord. Dat is nogal een stap hè? Dat is zeker een stap, maar wij zijn ervan overtuigd dat de waarde van uh, het bedrijf meer is dan de 8 euro. Vandaar deze aanbeveling. Wat is uw alternatief? Wat kunt u om ze, Ja, zo zult u het niet verwoorden, maar ik zeg het toch maar, ze buiten de deur te houden, die Mexicanen. Wij zijn bezig om alle strategische alternatieven die er zijn uh, te overwegen. Om uh, zodoende al onze aandeelhouders uh, meer waarde te kunnen bieden dan de 8 euro die Amerika Mobile nu biedt. Wat kunt u dan? Dingen verkopen? Wij zijn bezig om alle strategische uh, mogelijkheden die er zijn te overwegen... waaronder verkoop van uh, onderdelen van uh, het bedrijf. Maar ik wil heel duidelijk zijn, het gaat om alle mogelijkheden die er zijn. Dus alle opties zijn open? Alle opties zijn open, ja. Dat is wederom nogal wat, hè? Dat is zeker nogal wat. Uh, Dat vertaal ik als het kan alle kanten op met KPN. Wij zijn, zoals ik al zei, alle... Opties aan het overwegen. En dat betekent dat we uh, daar serieus de tijd voor nemen en uh, aan het eind van dit traject het beste zullen doen uh, voor onze aandeelhouders en andere stakeholders. Blijft KPN zelfstandig? Zoals ik net al zei. Alle opties staan, alle open. Opties staan open en uh, dat betekent ook daadwerkelijk alle opties. Het is een onderhandelingsspel hè, u zit er middenin. Ja, we zitten er middenin. Uh, en het is, ja, zo, zo, zoals ik al zei, heel belangrijk voor uh, uh, alle aandeelhouders... maar ook onze klanten en ook onze medewerkers. e -plus, uw Duitse dochter, ook wel eens gezegd uw kroonjuweel. Winstgevend, doet het goed. Overweegt u van de hand te doen? Wij zijn ook voor e -plus naar alle strategische opties aan het kijken. Uh, uh, en dat hebben we vandaag ook expliciet aangegeven. Maar ook hier geldt weer voor, alle strategische opties uh, zijn open. Maar het scenario van de hand doen. Misschien wel met pijn in het hart. Want als dat zou gebeuren, moet dat toch ook spelen? Het is een, een mooi deel van uw bedrijf, toch? e is een uh, heel mooi deel van het bedrijf. Uh, wat het heel goed uh, doet, groeit qua omzet. Uh, winstgevendheid uh, uh, heel erg mooi. Maar... maar als u dat van de hand doet, ik trek het scenario even door... levert dat natuurlijk veel geld op. En met dat geld kunt u zeggen, aandeelhouders, dit is beter voor jullie. Is dat een realistisch idee? Nou, zo, zo, zoals ik al zei, we zijn naar alle opties aan het kijken. En uh, een besluit zullen we nemen uh, waarmee we uh, waarde kunnen creëren voor onze aandeelhouders. En wij denken dat dat hoger zal zijn dan de 8 euro die Amerika Mobil nu uh, aan de aandeelhouders biedt. Is het ook nog een tactische zet om op deze manier de Mexicanen onder druk te zetten... en te zeggen, bied maar meer, want dit is niet goed genoeg? Of wilt u ze liever helemaal niet? Het gaat er niet om of we ze wel of niet willen. Wij vinden dat het bedrijf meer waard is dan de 8 euro. En dat is het allerbelangrijkste waar het om gaat. Omdat wij voor al onze aandeelhouders ja, het beste eruit willen halen. Wat is KPM waard? M meer dan 8 euro. Hoeveel meer? Uh, uh, nee, daar ga ik geen uitspraak aan doen. Want dat is ook aan de aandeelhouders. Uh, het is onze taak om uh, de strategie van een bedrijf te bepalen en die goed uit te voeren. En daar zijn we mee bezig. En ja, uh, Wij gaan ervan uit dat het daarmee meer waard is dan die 8 euro. En uw dagtaak is KPN heel rap nog meer waard maken dan het nu al is? Het uitvoeren van de strategie, dat is mijn dagtaak. En ervoor zorgen dat als zoiets gebeurt als wat nu gebeurt, wij het beste voor uh, onze aandeelhouders doen. Succes. Dank u wel. KPN-topman Ilko Blok in gesprek met verslaggever Louis Dekker. En Blok bekijkt dus of het een optie is om E-plus te verkopen. Aandeel KPN staat op dit moment licht hoger. 7,67 euro cent. Aandeelhouders zijn dus nog niet echt overtuigd van de plannen van KPN. De reportage hoort u straks over de overdracht van stoffelijke overschotten van 91 Palestijnen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij knooppunt Batadorp, drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Vrij veel vertraging nog op de A9 van ook maar naar Amstelveen... voor knooppunt Batouvedorp, zes kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein, drie kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland... en daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Marcel Oosten... In de slimste regio van Nederland is op het ogenblik de slimste verslaggever van Nederland. Tenminste, dat zegt hij zelf. Wat, wat, wat, aardig, wat aardig van je wou ik zeggen, Marcel. Oh. Maar ja, je <laughs> maakt dan toch weer een nuancering, helaas. Ja, je hebt wel gelijk. Ja, zeg, wij horen nu het geluid. Hij rijdt nou ineens heel hard weg. Kom hier! Van topscorer nummer 6. Hij reageert alleen op de bal, hè? Hij reageert niet op mij. Ja, hij herkent de kleur van de bal. Dus de robot kan helemaal zelfstandig voetballen zonder dat hij bestuurd wordt. En dat doet hij ja? door, door kleuren te herkennen. En met deze robot is de Technische Universiteit Eindhoven tweede in de wereld geworden? Ja, klopt. We zijn in 2011 tweede geworden. Uh, toen hebben we de finale net verloren van een team uit China. Uh, dit jaar gaan we, gaan we over twee weken het wereldkampioenschap spelen in Mexico. Ja, Robin Soetens. Jij mag ook mee naar Mexico, als student. En ja, deze robot heeft het nu een beetje makkelijk hier, want de keeper is al onderweg. Ja, klopt. We hebben, we hebben een aantal robots al, uh, al met scheepsvracht naar Mexico verstuurd. We hebben speciaal voor de, voor de TU-experience aanstaande zondag hebben we toch een paar robots hier gehouden. Ja. Dus die gaan later met de, ja. met de handbagage gaan die nog mee naar Mexico. Ja, nou zo kan je dus met dit soort, met voetbal, hè, met, met een sportrobot, met een voetbalrobot laten zien wat je met technologie allemaal kan doen. Ik heb vanmorgen al medische robots bekeken waar operaties mee uh, worden uitgevoerd. En zo kan je dus ook aan mensen zoals ik uitleggen wat technologie allemaal voor de mensheid betekent. Ja, inderdaad. We kunnen de, de techniek uit die voetbalrobots kunnen we toepassen in, in bijvoorbeeld een zorgrobot ook. We hebben een, een grote zorgrobot gebouwd op de, op de TU Eindhoven. De, de Amigo heet hij. Um, klinkt die een beetje cynisch, Amigo en dan een zorgrobot. Ja, en, ja, wat is, doet hij dan? Zegt hij? Dan komt hij binnen je kamer binnen en dan zegt hij goedemorgen. Uh, dan... Dat zou kunnen, maar het is echt gewoon een robot die, die als uh, als hulpje van verplegend personeel bijvoorbeeld in een ziekenhuis zou kunnen dienen. Ja. Of ook zonder verplegend personeel. Dat hij helemaal zelfstandig. Ja, het is ook een robot die, die helemaal zelfstandig uh, opereert, inderdaad. Dus die, die, die wordt ook niet bestuurd van, uh, ja. door mensen. Wij zijn hier in het zogenaamde Automotive Lab. Dat is een van de plekken waar je tijdens de Dutch Technology Week naartoe kan als bezoeker. Uh, ja, klopt. Ja, Om een kijkje te nemen. Ja, dus aanstaande zondag van 12 tot 5 kun je hier op de campus van de TU Eindhoven al dit soort dingen in actie zien. Zeg, nou ben jij een echte techneut? Klopt. Heb je er lang over moeten nadenken om in deze richting een opleiding te gaan doen? Nee, eigenlijk niet. Ja, techniek is eigenlijk gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Ja, dus jij hebt het collegegeld er ook wel voor over? Ja, maar als het techniekstudies gratis worden zou natuurlijk, uh, zou natuurlijk nog mooier zijn. Denk je dat er dan meer jongeren naar zo'n opleiding zouden gaan... als het collegegeld zou worden afgeschaft? Mm, het zou misschien wel kunnen helpen... maar ja, uiteindelijk uh, is het natuurlijk niet de reden waarom je een opleiding kiest. Het nee, zou uiteindelijk doe je het omdat je een baan wilt. Ja, klopt. Ja, de, de meeste mensen die, die een echte techniekopleiding doen... die, die vinden ook meteen een baan. En ja, het is, het is ook hartstikke leuk werk om te doen natuurlijk. Het bouwen van zo'n zo voetbalrobot is echt, echt teamwork. Je werkt heel intensief ja. met, met mensen samen die allemaal een eigen specialiteit hebben. Ja, en staat dat dan ook goed op je cv dat je aan zo'n voetbalrobot hebt gewerkt? Uh, dat staat zeker goed op ja? je cv ook, denk ik, ja. Wat ga jij laten worden als je groot bent? Um, ja, dan word ik uh, robotbouwer. Ja? Ja. Is dat ziet daar toekomst in? Uh, daar zit zeker toekomst in. Die, die zorgrobots met, met vergrijzingen en zo natuurlijk... Uh, ja, die, die gaan natuurlijk toch uh, steeds, steeds vaker in onze, in onze wereld komen. Ja, ik heb zelf het idee dat als ik later oud ben... dat ik dan iedere dag door een soort automatische wasstraat ga. Denk je dat dat... Uh... Een automatische wasstraat? Ja, nou ja, ja je, je kan natuurlijk zelf bepalen waar je een robot voor in wil zetten... Ja. En, en waar je geen robot voor in wil zetten. Ik heb vanochtend hier ook al een knuffelrobot ontmoet... Uh, ja, klopt inderdaad. Uh, die, die zul je aanstaande dat is een beetje roboten. een eng perspectief wat hier, waar hier aan geknusseld wordt eigenlijk. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Het moet wel een dus beetje we... menselijk blijven natuurlijk. Uh, ja, dat is ook zo. Maar ja, je kunt echt met die, met die robots gewoon problemen van, van mensen in de maatschappij oplossen. De techniek staat voor niks. Inderdaad. En dat kunnen we dus allemaal de komende week in, in Eindhoven zelf uh, beleven. Mag je ook nog ergens aankomen? Uh, je mag overal of aankomen. liever niet? Ik kan zelfs uh, een penalty proberen te stoppen die door onze voetbalrobot geschoten wordt. Dus uh, ja, je mag overal aankomen. Probeer het maar eens. De Dutch Technology Week vanaf uh, vandaag in Eindhoven. De slimste regio van de wereld, zoals ze we dat graag zelf zeggen. Ik zou zeggen, goed uit Eindhoven. En daar was vanochtend Mark Robin Visser. Tien voor half tien geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Israël heeft de stoffelijke overschotten van 91 Palestijnen overgedragen. Van Palestijnen bijvoorbeeld die zelfmoordaanslagen pleegden... waarbij talloze Israëliërs werden gedood... en daarom niet aan de familie worden teruggegeven. Sommigen liggen al decennia lang in Israël begraven. Tot gisteren dus. De meeste gingen naar de westelijke Jordaanhoever. Twaalf kwamen bij de grensovergang bij Eres in Gaza aan... en daar was ook onze correspondent Monique van Hoogstraat. Bij Eres worden nu de restanten van de lichamen gebracht. De lijkkisten staan achter op een open jeep. Voorop staat de naam van de martelaar, zoals ze hem hier noemen, terrorist zou Israël zeggen. Ambulances allemaal met hun sirenes aan om te vieren dat de lichamen weer terug zijn op eigen bodem. Hier een jeep met een aantal jongens met een enorme muziekinstallatie. Vlaggen van Hamas. Gisteren is er nog een oproep gedaan om alle vlaggen, alle facties achterwege te laten. En alleen de Palestijnse vlag te laten wapperen. Maar elke factie heeft hier zijn eigen vlag. Elke factie komt zijn eigen martelaar ophalen. Rechts van ons. Woest uitziende jongens van de islamitische jihad. De meest radicale gewapende verzetbeweging op het moment hier in de Gazastrook. Ze zijn gemaskerd. Helemaal in het zwart gekleed. Trots hun wapens dragend. Voor ons nu een aantal auto's met Fatah-vlaggen. Zij zijn blij vandaag. ...omdat ze eindelijk hun vlag weer eens kunnen laten wapperen ...in de Gazastroop waar Hamas het voor het zeggen heeft. Bij de ingang van het ziekenhuis, het grootste ziekenhuis van Gaza-stad. Ze, ...ze worden bij het ziekenhuis afgeleverd om het DNA te bekijken... ...om te kijken of het echt om de mensen gaat, om wie het zou moeten gaan... In 1995 zijn oom, een jonge man die een kist begeleidt met zijn oom, 5005. Voor Israël hebben deze mensen geen namen, maar zijn het nummers. Dus elke, elke kist staat een nummer. Het zijn mensen die uh, zware aanslagen op hun naam hebben staan, zelfmoordaanslagen. Rames Abed, bijvoorbeeld, die een uh, grote aanslag pleegde in Tel Aviv in de jaren 90, waarbij 21 Israëliërs om het leven kwamen. Aan de achterkant van het ziekenhuis, waar de auto's nu stilstaan... zat een rij jongens, mannen, helemaal gekleed in het wit... met een wit masker ook voor je, je kan alleen de ogen zien... Een zwarte hoofdband van de islamitische diaat. Why are you dressed in white? Ze wachten op zijn kameraad die hier ook zometeen wordt gebracht. Deze jongen van 32 hoopt dat hij ook een martelaar kan worden. Dat might be the perspective of returning like this. Does he want to do that? Hij ziet er geen uh, probleem in om op deze manier terug te keren in een lijkkist. Hij uh, was... Monique van Hoogstraten was bij de grensovergang bij Eris in Gaza. Het CDA komt later vandaag als eerste partij met een verkiezingsprogramma. Maar hoe nodig zijn deze dikke programma's voor partijen om de kiezer aan zich te binden? Ga ik vragen aan Gerrit Voerman van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Want die deed er onderzoek naar. Meneer Voerman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is het om alle partijwensen en standpunten goed op te schrijven? Uh, nou, om te beginnen, ik heb er niet echt onderzoek naar gedaan hoor. Dat wel wat te veel zijn. Maar oh. uh, je ziet wel dat de status van die, uh, van die programma's uh, verandert. Ze zijn enorm toegenomen. Voor de Tweede Wereldoorlog telde zo'n programma gemiddeld van de partijen die deelnamen aan de verkiezingen gemiddeld zo'n duizend uh, woorden. Uh -huh. En tegenwoordig is het bijna 30.000. Dus dat is nogal een enorm, flink toegenomen. Heeft, er, kunt... heeft u er om te beginnen dan ook een verklaring voor waarom ze dat, die behoefte hebben alles op te schrijven? Ja, dat komt aan de ene kant omdat de overheid zich met steeds meer zaken is gaan bezighouden. We hebben de verzorgingstaat gekregen. Op allerlei terreinen grijpt de overheid in het, in het dagelijks leven, in de samenleving. Dus het is ook logisch, vanuit dat perspectief gezien, dat partijen dan ook standpunten hebben over wat die overheid dan wel of niet zou moeten doen. Dus die contacten tussen overheid en samenleving zijn sterk toegenomen in de afgelopen decennia, zo vanaf de jaren zestig. Dus dat leidt ertoe dat die programma's zijn uitgedijd. Aan de andere kant zijn die partijen steeds ingewikkelder geworden. Je hebt allerlei partijcommissies gekregen die op uh, verschillende beleidsterreinen uh, de partijbestuur adviseren of de programmacommissie adviseren. Die willen ook graag een, uh, de resultaten van hun noeste werk uh, in zo'n programma uh, terugzien. Dus er zijn van, van verschillende kanten is er een druk. Om die programma's te laten uitdijen. Ja, maar meneer Voerman, um, behalve een paar van de leest waarschijnlijk niemand dat hele dikke verkiezingsprogramma. Vervolgens schuiven ze in de coalitieonderhandelingen aan tafel bij elkaar. En dan kan het hup zo de prullenbak in. Nou, dat nog niet, hè, omdat die coalitieonderhandelingen vaak uh, snel op de verkiezingen uh, volgen. Het is inderdaad zo, en dat is wel uit onderzoek gebleken, dat uh, veel uh, eh, kiezers uh, niet de moeite nemen om al die programma's te lezen. Dat, dat, ook, dat zal een handje vol zijn die ze allemaal uh, leest. Hè. Dat is ook uh, flink wat uh, leesvoer, uh, als je ze allemaal achter elkaar uh, tot je zou willen nemen. Bij die uh, formatieonderhandelingen dan zijn die programma's nog redelijk vers. Hè? Dan zou je kunnen zeggen dan, dan is nog weinig gebeurd waardoor ze verouderd zijn. Maar uh, de, de, de samenleving verandert zo snel uh, door globalisering en Europeanisering. Uh, we hebben die, de crisis gehad uh, die in 2008 begon. Die in de programma's van 2006 natuurlijk helemaal niet uh, voorzien was. We hebben uh, in 2010 verkiezingen gehad en nu gaat het over een uh, Europese stabiliteitspact wat toen helemaal nog niet voorzien was. Dus het gaat heel snel over andere zaken. Ja, maar afgezien van die, die snel veranderende omgeving, meneer Voerman, uh, als je aan tafel gaat zitten met andere partijen, dan moet je toch gelijk al een aantal punten laten vallen, want dat moeten ze allemaal, anders kom je er niet uit samen. Dat is ook waar en daarom zou je kunnen zeggen dat al die details die in het programma staan, dat die minder noodzakelijk zijn. Het gaat meer naar mijn idee om bepaalde richtingen en natuurlijk ook om bepaalde belangrijke zaken. Daarvan is natuurlijk wel duidelijk dat de kiezer daarvan op de hoogte moet zijn. Maar het gaat er ook aan om, om de kiezer een, een, een idee te geven in welke richting het zou gaan wat betreft die partij, ook wanneer de omstandigheden veranderen. Kijk, wanneer er een, een crisis uitbreekt, dan, dan is het wel van belang om te weten... hoe die partij zich daartegen opstelt. De, de, de SP bijvoorbeeld, die wil uh, uh, zoveel mogelijk bezuinigingen tegengaan. Die wil de verzorgingsstaat zoveel mogelijk overeind houden. De VVD, die wil veel, uh, veel sneller gaan bezuinigen en ingrijpend ja. gaan bezuinigen. Dus je zou het bij een, een, een papier kunnen laten, of een brochure kunnen laten met de richtingen? Ja. En, en, en dat, durven dat, ze dat, dat aan, dat, denkt u? Nou, dat is al eerder geprobeerd in de jaren negentig door de VVD. Die zei van, nou, we gaan de belangrijkste tien punten opschrijven. En dat hebben ze gedaan. Maar vervolgens kwam er nog wel een toelichting van 30, 40 bladzijden. Dus ze durven het niet. En dat komt omdat natuurlijk iedereen het doet. En dan ben je als partij, als enige, toch wel een beetje benauwd van... Ja, hoe zal dat uitpakken als ik nu alleen maar beperk dat hoofdzaken? Dat is toch een beetje een koudwatervrees. Ja, dat zou nu natuurlijk wel goed kunnen. Het is een zaakje te onderscheiden. Ja, dat zou kunnen, inderdaad. De PVV die doet het wel. Die programma's zijn korter, maar ook daar staat nog behoorlijk wat tekst in. En daarvan kun je ook nog afvragen of iedereen ze leest. Maar je zou je kunnen onderscheiden met een programma op hoofdlijn... en zeggen van nou, dit zijn de richtingen waarin wij de komende jaren ons willen opstellen. In het kabinet het liefst, maar anders vanuit de oppositie. en kiezer. Als je daarmee eens bent, stem dan op ons. Nou, meneer Voerman, hartelijk dank voor uw uitleg. Gerrit Voerman hoorde u van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen... die het weliswaar niet onderzocht, maar wel heel veel weet van de partijprogramma's. Kijken waar het CDA later vandaag mee komt. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De maandagochtend, dan is Lara er weer. En nu is Karel-Johan de Zwarte met Goedemorgen Nederland. Karel-Johan, wat ga je doen? Goedemorgen Marcel. De crisishulp bij dementie schiet ernstig tekort. Meer dan 60% van de mantelzorgers die het afgelopen jaar behoefte had... aan crisisbegeleiding thuis of bij een spoedopname... kreeg deze hulp niet. En kregen ze die wel, dan kwam die vaak te laat. Nou, hoe dat kan, horen we zo meteen van de Stichting Alzheimer Nederland. Het CDA roept Nederlandse pensioenfondsen op hypotheken te gaan verstrekken. Want met hypotheken is veel meer te verdienen... dan met de staatsobligaties waarin nu wordt belegd. Hoort u allemaal zo meteen.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 Het verkeer staat minder vaak vast, zegt Rijkswaterstaat. En dat is te danken aan de aanleg van nieuwe wegen en wegverbredingen. Het ligt niet aan het aantal auto's en vrachtwagens. Dat is het afgelopen jaar niet gedaald. Er zijn ook cijfers over het aantal verkeersslachtoffers. Het aantal verkeersdoden op Rijkswegen is gedaald. Van 81 in 2010 naar 67 in 2011.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 En de ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen. In een noordelijke en een zuidelijke variant. Het is nu voortmodderen met de euro, zegt partijleider Slop. Misschien is er een derde weg. De ChristenUnie heeft de Tilburgse hoogleraar Graafland gevraagd onderzoek te doen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nou, we hebben even verkeersinformatie. Files is nog op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp, twee kilometer...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 Karel Johan de Zwart. De crisishulp bij dementie schiet ernstig tekort. Het CDA wil dat pensioenfondsen hypotheken gaan verkopen. Frankrijk stookt in broos huwelijk tussen Vlamingen en Walen en het ochtendmuur van Cisca Dresselhuis. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Alkmaar. Energiedrankjes zorgen voor hyperactieve of juist hele slome leerlingen. En daarom mag je de drankjes hier op school niet meer drinken. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Of u kunt ons volgen op Twitter, hashtag GML Radio. De crisishulp bij dementie schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Meer dan 60% van de mantelzorgers die het afgelopen jaar behoefte had aan crisisbegeleiding thuis of bij een spoedopname, kreeg deze hulp niet. Kregen ze wel hulp, dan kwam die vaak te laat. Goedemorgen, Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Um, uh, uiteindelijk blijkt dat wanneer mensen in die crisissituatie uh, belanden... en die hulp vragen die er niet is. En dat kan simpelweg komen omdat er bijvoorbeeld geen plaats is voor een spoedopname. Um, en dan zitten ze dus met de persoon met dementie thuis... in eigenlijk een onhoudbare situatie. Kortom, de faciliteiten zijn ontoereikend. Dat die is zijn dat. ontoereikend. En uh, ja, we merken dat mensen dan echt uh, uh, rond uh, moeten bellen... en uiteindelijk te lang thuis... Tijden zijn met iemand met wie ze het gewoon niet redden. Maar ja, wat geeft u een voorbeeld van zo'n nou ja, zo crisismoment waarop die hulp dan niet komt of te laat? Nou ja, in, eh, sowieso is de zorg natuurlijk voor iemand met dementie zwaar. Hè? Daar begint het eigenlijk al. Dus de mantelzorger ja. die voor deze persoon zorgt. Meestal dochter of zoon. Ja, of een partner. Ja. Eh, die, eh, dat is een zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week. En als er dan iets ontspoort, en dan moet je vaak denken aan gedrag... Hè? dat is vaak wat gebeurt, dat iemand echt onhandelbaar wordt. Die, uh, iemand die vrij rustig kan zijn, ineens gaat schreeuwen, agressief wordt... Um, en als dat uh, heel erg lang duurt, ja, dan word je gewoon helemaal gek van. Ja. Ik vergelijk het wel eens met, uh, uh, met een, een baby die 24 uur per dag gehuilt. He, dat, dat kan je op een gegeven moment echt niet meer aan. Nee. En met deze mensen, voor wie de zorg zo zwaar eigenlijk al is... Ja, dan is dat vaak de druppel die de emmer doet overlopen. En, ja. als, je dan... en als die druppel daar is, dan willen ze uh, iets of iemand bellen... Ja. Om hulp? Nou ja, wat we zien, Wie eigenlijk? Wie bel je? Uh, nou, we hebben gelukkig uh, in toenemende mate zijn de case managers beschikbaar. Dat is ook waar Alzheimer Nederland echt voor pleit. En je ziet, daar waar het wel goed gaat... Case managers, dat, case... Zijn, dat zijn hulpverleners Persoonlijke eigenlijk. begeleider, ja. ja, voor de... Voor de persoon met dementie en voor de mantelzorg. Ja, maar wie bellen mensen nu als zo'n ze, als ze, als ze crisissituatie zich nou, voordoet Ja, dat kan een thuis. huisarts zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Of, het, of een ziekenhuis. Of van, een ziekenhuis. of ja, Kan mijn moeder terecht? Ja, ja. En dan blijkt dus dat, uh, dat ze eigenlijk uh, naar huis gestuurd worden... Um, uh, en ja gewoon niet uh, terecht kunnen. En dat er geen ja. adequate hulp is. En bij crisishulp, dat wil ik ook wel onderstrepen... dat betekent dat er ook echt op dat moment ook iemand daar naartoe moet... om ja. te kijken en de situatie in oogschouw te nemen. En te kijken, waar komt dat dan vandaan? He, want soms is het ook een, een lichamelijke oorzaak... die de grondslag is van dat uh, gedrag... wat ineens enorm verandert... waar de mantelzorger dan echt niet mee om kan gaan. Ook niet weet nee, hoe je dat moet. Het is ook moet. geen professional. Is geen probleem. Kun je ook niet verwachten. Nee. Nee. En het is natuurlijk ook ontzettend moeilijk, iemand die heel boos en agressief wordt. En je weet gewoon niet waar dat door komt. Ja. Hoe vaak komt het voor dat uh, die hulpverlening uh, er niet is in zo'n crisissituatie? Nou ja, 61% van de mensen heeft dus ja. aangegeven dat ze niet op die crisishulp uh, terug konden vallen. Dat is heel veel. Dat is ontzettend veel. Ja, dat is echt ontzettend veel. Dat betekent... En het is het probleem dat niet sinds gisteren uh, zich voordoet, nee. zou je zeggen. Dus nee, en het waarom probleem wordt, niks wordt aan het aan ook nog eens keer groter. Hè? Ja, want we vergrijzen en het aantal ja. dementie... Uh, Patiënten zal toenemen. Ja, dat gaat verdubbelen in de komende ja. jaren. Dus dat Kortom, problemen. daar kunnen we ook wel op de een of andere manier op inspelen, zou je zeggen. Ja, hoe? Nou, na dit rapport hè, daar hebben we, eh, want dat onderzoek is gedaan samen met het Nivel... 2400 mantelzorgers zijn bevraagd. En toen hebben we ook gezegd: Ja, wat zijn nu de stappen die we moeten doen met ja. dit noodsignaal die deze mensen hebben uitgezonden? En waarom moeten we daar wat aan doen? Omdat het aantal mensen met dementie verdubbelt. Um, de mensen die voor hun kunnen zorgen... Ja, even voor het beeld. We hebben minder. in Nederland 250.000 ja. mensen uh, met dementie. dementie. Uh, en dat gaat verdubbelen naar een half miljoen. Ja. Ja. Daarvan, van die 250.000, woont 80%, thuis, Want, ja, 70, 80% woont, ja, 70 woont thuis. Ja, 70% woont thuis. Is dat niet iets waar we ook naar zouden moeten gaan kijken zo langzamerhand? Want is het wel zo verstandig om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Moet dat nog wel het streven zijn? als nou, die hulpverlening inderdaad dan niet komt of te laat? Ja, het punt is dat je uh, kan zeggen van... nou, dan zou je eerder naar een opname misschien toe moeten. Bijvoorbeeld? Dat is één ding, maar als wij, wij vragen dat, dat is één van de vragen ook... En, uh, die we stellen aan de mantelzorgers. En die zeggen, nou, onze situatie is dat we zo lang mogelijk thuis willen blijven. Ja. Het beeld van uh, een dat verpleeghuis, het ja, dat, dat wil Tuurlijk. je eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen. Maar is het ook het verstandigst? Uiteindelijk, op een bepaald moment... daarom woont ook 30% in een verpleeghuis... Ja. zie je dat het echt niet meer kan. Maar hoe kan je nou... en dat is wat wij vinden wat ook moet gebeuren. De zorg is zwaar, maar hoe kan je de mantelzorger... zo ondersteunen dat die het samen met... Uh, bijvoorbeeld hun partner zo lang mogelijk ook thuis vol kan houden. Omdat dat wel hun wens is. Dat is niet wat wij vanaf in Nederland bedenken, dat is wat nee. ze zelf willen. Ja. En ik kan me daar ook echt wat bij voorstellen. En dan moet ik weer denken aan die case managers waar we ja. het over hadden. Nou, dat, dat, is, dat is een heel belangrijke. Uh, dat is eigenlijk een spin in het web. In de zorg voor dementie. Mm -hmm. En de mensen die gebruik maken van een case manager. Die, die zeggen ook van nou. Ik had het eigenlijk zonder een case manager ook niet kunnen redden. Nee, hoeveel van die managers zijn er op dit moment? We hebben nu uh, voor ongeveer uh, 25 van de mensen met dementie. is er een case manager beschikbaar. In een uh, kwart van de gevallen? Ja, een kwart van de gevallen. Dat is, wel is heel er. weinig. He, als, ja, het, als, als ze zo, weinig. zo dringend nodig zijn. Ja, het groeit wel het aantal gelukkig. En er is ook een heel Is er moe... genoeg geld voor? Uh, nou ja, wij denken dat dat geld wat anders naar verpleeghuiszorg gaat... wat een hele dure vorm is, mm -hmm. want het is een dure ziekte... maar met name in dat laatste stuk van uh, verpleeghuisopname... Uh, dat kan je natuurlijk terugbrengen naar uh, case managers. En dan blijkt... Nou ja, op een gegeven moment moet de patiënt in kwestie naar een verpleeghuis... want dan is de situatie ja, onhoudbaar. Ja, maar als je het uit kan stellen, mm. dat betekent een case manager... daar hebben ze wel eens rijke modellen voor gedaan... betekent dat je de... Uh, opname uit kunt stellen. En dat wat je daar bespaart, kan je inzetten. Je weer terug, ja. Ja, en en ja. het helpt wel degelijk bij een kwaliteit van leven. Dat is wat de mensen zelf zeggen. Ja, ze goed, maar voorlopig ze is er dus nog maar in een kwart van de gevallen... Uh, de beschikking, uh, beschikbaarheid van een case manager. Dus dat ja. moeten er, er veel meer worden. Ja. Is daar nou geld voor of niet? Uh, of daar geld voor is, dat uh, moet eigenlijk... bij de zorgverzekeraars neergelegd worden. Dat is ook ja. ons pleidooi. Laat het gewoon in de basisfinanciering terechtkomen. We hebben nu een zorgstandaard gelanceerd die geïmplementeerd moet worden. Daar staat ook in dat eigenlijk iedereen uh, indien wenselijk... ook over ja. een case manager moeten beschikken. Dat gaat er echt wel komen. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is er niet van vandaag op morgen. Nee. Je ziet dat het aantal case managers groeit. 25 is natuurlijk nog lang niet genoeg. Uh, maar in die zin moet die lijn doorgetrokken worden. Ja, dat is het sleutelwoord, hè? Ja. case manager. Ja. Dank u wel, Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Pieter van Vollenhoven was verontwaardigd dat zijn kinderen wel prins waren en hij niet. Zo bleek gisteren. Wanneer kan je aanspraak maken op de titel Prins? Reinieldus van Ditshuizen, koninklijk huisdeskundige, die heeft het antwoord. Je kan prins jezelf noemen als je vader een prins was. He, zoals een baron zich zo noemen kan als zijn vader baron was. Uh, dat is doorgaans het geval en dat is ook al even zo in allerlei koningshuizen uh, dat dat van vader op zoon wordt doorgegeven. Maar in Nederland hebben wij het toch een beetje anders gedaan, um, want wij kregen burgers als echtgenoten, hè, zoals Pieter. En toen was het natuurlijk inderdaad de gedachte, waarom maken wij hem geen prins of graaf... Dat zou je ook kunnen doen, nog een nieuwe adellijke familie stichten. Maar daar, dat wilde koning Juliana niet. En toen hebben we dus die hele vreemde situatie... dat hij is meneer en zij is een prinses. En de kinderen zijn ook prins, maar die zijn weer persoonlijk prins. Dus het is een, dat wil zeggen dat hun kinderen weer geen prinsen zijn. Dus daar hebben ze een beetje een rommeltje van gemaakt hier. Ja, dat kun je zeggen. Begrijpt u het nog? Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland, @karo.nl voor uw vraag van vandaag. Dan gaan we terug naar Alkmaar. Want daar is vanochtend Roy Heerkens. Ik vind het een beetje naar aard smaken. Ik werd er misselijk van. Ik werd er bent druk bent van. Druk. Nog steeds ben eigenlijk... Ik ben drukker dan ik nu was, zeg maar. Alleen, ah dat soms wel, maar geen energy, dat is uh, troef. Niet Red Bull en al die andere soorten drankjes waar ook echt heel veel cafeïne in zit. Nee, dat drink ik niet. Dan heb je een beetje zo'n drukke periode en als je dan uitgewerkt voel je je echt heel moe. Dus je bent dan heel hyper en daarna echt, gewoon kapot in de centrale hal van het Murmelius Gymnasium in Alkmaar. Leerlingen komen binnen voor de les. Er zitten ook nog wat aan tafeltjes. Het laatste huiswerk door te nemen. Gisteren pleitte de GGD ervoor de energiedranken uit de supermarktschappen te halen. Zodat schoolkinderen ze niet meer kunnen kopen. Maar ja, wat merken ze er eigenlijk van op school? Rector Hans van Niekerk van de Middelbare School hier... die merkte er zeker wat van, in negatieve zin. Want hij heeft de drankjes op school verboden. Waarom? Eind uh, vorig kalenderjaar, eind 2011, merkten wij dat steeds meer leerlingen uh, die drankjes in hun kluisjes hadden, meenamen in de klas hadden. En wij zijn eigenlijk van mening dat dat niet nodig is. Dat hoort niet in het dagelijks voedingspatroon van leerlingen. Dus hebben we gezegd van dat moet uit de school. Ja, en wat was de directe aanleiding? Maar de directe aanleiding was dat we een, een leerling zagen dat hij met treetjes van, van, van 24 blikjes zijn kluisje ging. Ze gingen ermee handelen en dergelijke. En dat, dat wilden we niet. Een van de docenten, wat, wat merkte u van die drankjes hier op school? Ja, kinderen worden er natuurlijk wel wat onrustiger van. En zeker de leerlingen die al wat druk van nature zijn, geeft dat een extra effect. Ja, worden er hyperactief van? Ja, ik denk zeker dat dat werkt bij die kinderen. Het... En daarna instorten? Ja, daarna zijn ze snel moe. Hè? Dat is uiteraard de werking daarvan. Had u er last van als uh, docent? Nou, ik had er persoonlijk echt wel last van. Ik geef het vak tekenen. Dus bij mij kunnen ze zich toch wat vrijer bewegen dan tijdens de ja, reguliere lessen. Ik denk dat daar het probleem ook zeer groot is. Ja. Ja. Want De GGD die maakt zich zorgen om de gezondheidseffecten van die cafeïne houdende drankjes hè, op, de, op de kinderen. Maakt u zich daar ook zorgen om? Maar het is wel de belangrijkste reden dat we ook naar ouders gecommuniceerd hebben... dat we vinden dat het niet in dat patroon hoort. Het is dus niet alleen de cafeïne, maar er zit natuurlijk vrij veel cafeïne in. Maar goed, er zit in koffie ook, zit ook in cola. Uh, maar het is ook, zo'n blikje heeft zo'n 9 tot 10 suikerklontjes, uh, wat op zichzelf ook alweer hyperactieve werking heeft. En het is gewoon slecht voor kinderen in deze leeftijd om zoveel suiker en zoveel cafeïne binnen te krijgen. Nu zitten jullie hier midden in de, in de stad. Het wordt hier op school, uh, is, is het verboden. Jullie treden ook op als jullie het zien, maar je weet natuurlijk niet wat kinderen hier voor de lessen en in de pauzes. De supermarkt is hier om de hoek. Wat ze dan allemaal innemen. Dat klopt. In, in die zin is het ook niet meer dan een signaal. En, en we hopen daarmee een bewustwording bij de leerlingen en de ouders uh, voor elkaar te krijgen. Zodat ze zelf nadenken over of ze het al of niet nodig hebben. Maar wij kunnen niet voorkomen dat die leerlingen dit uh, innemen. Nu uh, GGD pleit voor een verbod in de supermarkten. Zou er ook niet gewoon een verbod op alle scholen in Nederland moeten komen? Want het is met name die schoolgaande jeugd die gebruik maakt van, uh, van die drankjes. En het is een ontzettend populair drankje ja op, op zichzelf uh, zou dat misschien wel niet verkeerd zijn, niet zozeer om nou te verbieden dat dat drankje überhaupt gedronken wordt, maar ik vind dat zo'n drankje niet op school hoort en op die manier hoor je je schoolprestaties niet te verbeteren. Je kan zonder. Nou hier op school mag het in elk geval niet meer, maar of het probleem daarmee de wereld uit is, dat is de vraag. Tot zover maag. Bijdragen was dat van Roy Herkens. Straks, Vlamingen zijn egoïstisch, intolerant en zelfs fascistisch, zeggen de Fransen. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1960... Mijn broer Adolf we de Indianen spelen, niet meer aanvuren. Die anderen zijn de spielcamera's. When we children played Red Indians, my brother Adolf was always the leader. Ja, u hoorde een fragment uit het enige interview dat de zus van Adolf Hitler, Paula Hitler, ooit gaf. Ze overleed op deze dag in 1960, na een onopvallend leven in de schaduw van haar broer. David Barno van het Niot schetst een portret van Hitler's jongere zus. Een gewone mevrouw die uh, wel uh, zelf, uh, zelf werkte, wat natuurlijk uh, relatief bijzonder was. Deed administratief werk uh, aan het eind van de oorlog in een in militair ziekenhuis. Heeft na de oorlog in een kunst- en nijverheidswinkel gewerkt. Dus iemand met een lage opleiding, net, net, als, uh, net als haar broer natuurlijk. Op een gegeven moment uh, overlijdt de vader en uh, de kleine Adolf die heeft geen zin meer... Uh, om naar school te gaan en die blijft een paar jaar thuis rondhangen, doet eigenlijk niks. En wordt als een soort prinsje verwend door zijn moeder en door zijn jongere zuster. Um, wat hij dan later weer als het ware terugbetaalt door uh, het wezenpensioen dat hij krijgt... voor een groot deel aan haar te geven en haar later ook te onderhouden. Maar, hele echt inhoudelijk weten we weinig van hem, want de matige, de weinige interviews met haar... die gaan eigenlijk vooral van, wat weet je van Adolf? En niet zo zeer van wat bent u zelf? Mijn broer Adolph, uh, waar we in Jana spelen, is immer de aanvure. Die anderen zijn de When we children played Red Indians, my brother Adolf was always the leader. All the others did what he told them. Als Hitler dan uh, zeg maar rechtskanselier wordt en dictator van Duitsland dan speelt zij geen rol meer. Hitler liet zijn familie niet, niet meedelen in de, in de roem, zal ik maar zeggen. De enige contact wat er wellicht geweest is dat uh, hij verboden heeft dat ze ging trouwen met iemand uh, ja, waar ze mee verloofd was. En dat is eigenlijk een van de weinige contacten, behalve dat hij haar wel financieel uh, ondersteunde... Uh, gedurende ja, zeg maar, van 33 tot, uh, tot 45. Opvallende is dat, ze, dat Hitler wel haar min of meer gedwongen heeft... dat ze niet de naam uh, uh, Hitler zou dragen, maar de naam Wolf. En dat heeft ze ook gedaan. Dus Ze, heeft, ze is ook nooit, laten we zeggen, lastig gevallen uh, tijdens de oorlog... Of, of in de periode dat Hitler aan de macht was... omdat de meeste mensen gewoon niet wisten dat zij de zus van uh, Adolf was. Er zijn foto's waarvan je kan zeggen, nou, die, die lijken flink op elkaar. Maar dat, dat verschuift natuurlijk in de loop der jaren. Nooit getrouwd, had geen kinderen. Ze is vlak na de oorlog nog even, even gearresteerd. Uh, ja, die, de, de, door de Amerikanen. Die dachten ook, nou, een Hitler, dat, die, die moet ook wel meegedaan hebben. Nou, dat bleek absoluut niet het geval te zijn. En ze, ze is een paar keer... Uh, uh, geïnterviewd of verhoord door de Amerikaanse inlichtingendienst. Maar ja, daar kregen ze ook niet veel uit. Het is gewoon vrij gelaten. David Barnow van het NIOT over Adolf Hitler's jongere zus Paula... die overleed op deze dag in 1960. Does it have to be a sad song? Isn't it a shame?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 So I guess it's a isn't it a sad song, it's some jazz How perfectly we fit today, what yesterday we passed I just can't consider another real place Holding another hand or seeing another face We have only had, oh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 No way. Sad song van Room 11 om 7 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op Radio 1. Vlamingen zijn egoïstisch, intolerant en zelfs fascistisch. Dat zeggen meerdere Franse parlementariërs... na een onderzoek naar de Belgische politieke situatie. Vlaamse politici die reageren boos. Ze zeggen dat die uitspraken zijn ingefluisterd door hun Waalse collega's. België-correspondent Martijn Schut, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bemoeien die Fransen zich ineens zo met België? Ja, dat zou je denken. Van waarom moeten ze met zo'n klein landje zich moeien? Het zijn natuurlijk buren van elkaar, dat al als eerste. Vorig jaar maakten ze zich een beetje zorgen omdat het in België heel erg slecht ging, politiek. Het was natuurlijk een hele diepe uh, impasse. Ze kwamen er niet uit om een regering te vormen. En toen dachten de Fransen, oei, wat zou er gebeuren of wat zou de kans zijn als België uiteenvalt? Moeten ja. wij dan Wallonië erbij nemen? En dan hebben ze twee parlementariërs op pad gestuurd... En die zijn eens gaan spreken met een heleboel mensen, politici, journalisten, noem maar op. Ja, een beetje zoiets als dat wij uh, een aantal Tweede Kamerleden naar België zouden sturen... om te onderzoeken of wij Vlaanderen straks moeten uh, overnemen of opnemen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Alhoewel ik denk als je dat tegen de middel van de Vlaming zou zeggen... dat ze hard beginnen te lachen zouden zeggen, dat nooit van mijn leven. Nee, en dat deden die walen niet bij de Fransen? Nee, ik denk dat dat bij de Walen net iets anders gaat. omdat uh, Ze kijken daar bijvoorbeeld veel meer naar de Franstalige, Franse televisie. Ja. Veel meer dan de Vlamingen naar de Nederlandse televisie kijken. Dus wat dat betreft keken ze daar niet echt gek van op. Um, het is wel zo dat uh, de, de Walen natuurlijk ook een, een sterke binding hebben met, uh, met de Fransen. Dus meer ja. dan de Vlamingen met Nederland bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat was de conclusie eigenlijk van dat Franse onderzoek? De belangrijkste conclusie is dat België waarschijnlijk niet uiteen zal vallen. Nou, dat is dan nou, heel rustig. probleem ook weer opgelost. Probleem opgelost. Uh, daar zitten ze dan meteen een kanttekening bij. Het is wel zo dat het conflict, uh, eigenlijk de drang om zich uh, onafhankelijk te maken, blijft uh, bestaan. En dan wordt voornamelijk gewezen naar de Vlamingen, die nooit tevreden zijn. Uh, ze willen altijd maar meer bevoegdheden. En als we dan nog even verder kijken in het rapport, komt ook naar boven dat, en dat is toch eigenlijk wel een beetje hard de Vlamingen een fascistisch taalbeleid zouden voeren... ten opzichte van de Franstaligen in Vlaanderen. Nou, en dan hebben ze het zelfs dat het ook nog op vervolging zou lijken. En dat ja. zijn de mooie dingen die wel heel ver gaan. Ja, dat gaat wel ver. Ja. Wie hebben die Franse parlementariërs eigenlijk gesproken dan... dat dit in dat rapport is gekomen? Ja, dat zijn een, een mix van, van politici van beide kanten van de talengrens. Wel heel veel van politici waarschijnlijk. En ook een beetje de ancien Belgique, daarmee bedoel ik industriëlen die een heel sterk gevoel hebben voor, voor België. Mm -hmm. En ook bijvoorbeeld, en dat is ook heel belangrijk, een politicus zoals André Flaho, dat is de voorzitter van de Belgische Kamer, een echte socialist... En Waal. Die heeft echt, ja, die, en Waal, die heeft enorm hard uitgehaald naar uh, Vlaanderen en um, ook naar de NVA als partij zijnde. Dat zijn de nationalisten in Vlaanderen. Ja, het geeft wel een aardig inkijkje in, in de verhouding hè, en de spanning die er dus nog steeds gewoon is tussen die Vlamingen en de Walen, ondanks dat ze na nou al dat uh, uh, formeren uh, toch in geslaagd zijn een kabinet te vormen. Ja, dat is zo. En, het zit dus nog steeds en... gewoon helemaal niet goed. Het zit niet goed. En dat is ook wat, wat Bart de Wever, de, de, de partijleider van uh, de nationalisten in Vlaanderen, zegt. Kijk, die, zegt, die socialisten die zitten in het, uh, in het federaal parlement, zitten in de regering, uh, pleiten voor België. Maar achter onder hun rug rug gaan ze tegen de Fransen klaren dat wij niet mee willen werken. En ja, die kan het echt niet verkopen dat dan zeker de Kamervoorzitter van België zulke harde kritiek heeft geuit. Hij heeft ook zijn aftreden geëist uh, van de Kamervoorzitter... Nu, dat zal waarschijnlijk geen gevolgen hebben, maar uh, de Kamervoorzitter heeft al wel laten weten dat hij zijn opmerking heeft gedaan in de context van de politieke crisis. Hij heeft het kortom een beetje genuanceerd. Ja, maar goed, de verhoudingen staan of stonden eigenlijk al op scherp al de hele tijd en nu nog meer. Ja, nu nog meer. Uh, ik merk het uh, bijvoorbeeld ook uh, thuis bij mij. Uh, ik uh, had laatst een uh, gesprekje met mijn vrouw, die is Vlaamse, ja. over waarom het uh, toch zo erg is dat de Fransen in de uh, Nederlandstalige rand, ja. rondom Brussel, geen Nederlands spreken. Nou, nou ik ga niet herhalen wat er toen allemaal aankwam. <kacht> Je maar, hebt het weekend oh. verder uh, op de logeerkamer door moeten brengen. Dank je wel, Martijn. We moeten het hierbij laten, helaas. België-correspondent Martijn Schut. We gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we bij u terug met het CDA. Dat wil dat pensioenfondsen ook hypotheken gaan verkopen. Ik ben benieuwd. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.